De zogenoemde beklagcommissie van Toezicht vindt dat de EBI de twee niet tegelijk op de luchtplaats had mogen laten en kende Jessie er een tegemoetkoming van 25 euro toe.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 Oranje in stemmig zwart tegen de Engelsen in stemmig wit. Op Wembley zitten Bart Stigler en Jack van Gelder. Richting de 16 meter gaat Robin van Persie. Na ruim twee minuten voor een eerste oranje aanval met Boeleroes. Boeleroes van Persie. Van Persie halverwege de helft van de Engelsen richting Kuit. Kuit uh, draait uh, om zijn man heen, speelt de bal op de middenas richting Wesley Sneijder. En via Nigel de Jong wordt de bal verder verlegd richting Robben. Robben is iets uh, teruggezakt vanuit de 16 meter, krijgt de bal terug van Nigel de Jong. Er was een wat ruimte, ruimte die Kuit eventueel gaat benutten van Persie op de rand van het 16 meter gebied. Is het net geen buitenspel, maar wel de eerste corner voor Oranje. Ogenblikkelijk oogt het uh, wat paniekerig achterin bij de Engelsen. Als uh, het Nederlandse elftal met heel veel geduld, maar uiteindelijk net niet genoeg precisie probeert een, afstal, een aanval door het midden op te zetten. En op het allerlaatste moment zit dat dus het been tussen van een van de verdedigers. En gaat de bal over de achterlijn. De eerste hoekschop van het duel. 0-0 stand. 3,5 minuut op de klok. En een indraaiende bal gaat komen vanaf de linkerkant. Die wordt weggekopt zonder al te veel problemen door Richards. De rechtervleugelverdediger van het Engels elftal. En rechtervleugelverdediger ook van Manchester City. Die kopt de bal halverwege de Engels elftal over de zijlijn. En daar gaat Erik Pieters voor Nederland een ingooi nemen. Bal heeft teruggegooid rond de middenlijn richting Matthijssen. Matthijssen die... De ruimte naast zich vindt, waar Nigel de Jong zich aanbiedt. Wesley Sneijder laat zich even terugzakken, komt meteen in balbezit. Via Robbe heeft Nederland dan de bal via Sneijder naar de rechterkant gespeeld. Waar Boularoos de bal op het hoofd neemt en eigenlijk kuit wil bereiken. Maar de bal komt dichterbij van Persie die er dan niet bij kan komen. Wordt even weggewerkt door Cahill. Balbezit dan bij Boedaroes. Boedaroes die dus als rechter staat. Eigenlijk ook een beetje de halen maar olie van dit elftal is in verdediger opzicht. En eigenlijk altijd wel zijn partijtje meeblaast. Scoorde overigens met de rug afgelopen weekend bij Stuttgart. Richards, een beetje opgejaagd door Robben. Robben dus aan de linkerkant spelend. Ziet dan dat die bal via het middenveld. De enige ruimte voor Scott Parker met de captain naar de linkerkant wordt verplaatst. Waar het balbezit is voor Bains. Aan de, en voor Gerard, sorry. Is... Ja, en aan de linkerkant is Beestel weer doorgelopen. Maar die wordt overgeslagen. De bal gaat naar de rechterkant van het veld. Daar moet Jong achter de bal aan. Of Johnson, pardon. daar wordt de bal weggekomen door Pieters. Dan levert dat de Engelsen een ingooi op. Het begint eigenlijk allemaal na een ongelooflijke verkeerde paas van Mark van Bol, die de bal zomaar bij de tegenstander inlevert. In de fase waarin het heel zelf al juist rustig de bal kon rondspelen. Gerrard heeft de bal, speelt hem terug naar de laatste lijn. Een van de twee centrale verdedigers, Gary Cale van Chelsea. Aan de linkerkant is Baines weer doorgelopen, maar die wordt opnieuw overgeslagen. Ze kiezen via Ashley Young van Manchester United via de rechterzijde. Bal blijft hangen in het centrum. Gerrard dan aangespeeld. Nu komt de beweging vanaf de vleugel. Richards is doorgelopen. Richards komt niet bij de bal, omdat Robin nog de BNM mee verdedigt. Maar de bal wel heel ongelukkig terug speelt op... Maarten Stekelenburg, dat is bijna een schot op doel. Van Robben, die nu ook verontschuldigend zijn hand opsteekt. Zult Zoekt automatisch het hoekje op? Hè? Ja, echt. Want laten we hem dan vooral zo dicht mogelijk bij de paal leggen. Stekelenburg <laughs> heeft hem nog net te pakken. Dit was de gevaarlijkste kans van de wedstrijd na 6 minuten. <laughs> Barry speelt de bal terug van de middenlijn over richting Cale. Cale kijkt naar de linkerkant. Moet hij ook aanspelen? Doet het richting Leighton Baines. Baines terug. Bal bezit voor Ashley Young. Young met een goede opening aan de rechterkant van het veld. Waar de ruimte er is en een aanname voor Johnson. Johnson met Johnson. Slaat hij over, speelt de bal richting het centrum, richting Welbeck. Welbeck kan hij die, die bal wel of niet onder controle krijgen. Hoeft ook niet, want de eerste Engelse corner is een gevolg. En zo zien we in de openingsfase dat we eigenlijk watgene wat we ook verwachten. Twee ploegen vol op de aanval en wellicht dat de aanvallen van beide ploegen sterker zijn dan de beide verdedigingen. Zes minuten precies, 0-0 stand op Wembley. Stekelburg blijft staan of de hoekschop komt. Die wordt gekopt en dan wordt hij klaargelegd voor mensen die zouden willen schieten. Dat is Ashley Jong, die kapt de bal eerst nog, geeft hem dan voor, dan wordt hij door Kuit. Uitverdedigd met het hoofd en moet Boularus bij de tweede paal opnieuw een hoekschop weggeven. Omdat hij zich daar erg onder druk voelt van Chris Smalling. De verdediger van Manchester United. Tweede hoekschop voor de Engelsen. En dus kan iedereen daar in opperste staat van paraatheid blijven. in dat oranje straftochtgebied. Alleen Robben staat daar ruim buiten. Ja, die moet nu wegblijven. Overigens opmerkelijk net Robben in verdedigend opzicht. Nu Kuit in verdedigend opzicht. De, de, bij de vleugelspitsen. Bal bezit dus voor de Engelsen met de corner. die draait in bij de eerste paal. wordt weggewerkt. Niet echt weggewerkt. Want uh, ik denk uh, dat Van Bommel ook dacht. Uh, dat wat ik dacht. namelijk. Uh, hij kan die bal koppen. Maar het was Cahill die uh, ervoor kwam. En die bal schampt eigenlijk. via zijn hoofd. net over de kruising heen. Gevaarlijk moment. En uh, Van Marwijk uh, staat nu voor de eerste keer. In zijn coachvak en zal wat instructies geven. Want uh, Nederland controleert zeker niet in die openingsfase. En dat wil de ploeg die in het zwart gestoken is. Veel over gesproken over dit tenue. Maar ik vind het er geweldig mooi uitzien. Dus wat dat betreft, uh, kritiek voor niks, wat mij betreft. Balbezit nu voor uh, de Engelsen: Engelsen die het hoogte van de middellijn overnemen. Parker, de captain in balbezit. Speelt de bal terug naar Barry. Barry. Daar ja, krijgt eigenlijk Parker snel de bal terug. Want Parker is de postbode van het elftal. Komt veel ballen vragen en heeft nu ook het balbezit. Nu via de linkerkant. keel aangespeeld door Smalling. En vervolgens gaan de Engelsen weer zoeken naar de spits. Naar Welbeck, de hoogte van de middencirkel. Welbeck, halverwege de oranje helft nu met een aardige beweging, maar in de breedte. Dan roept hij de hulp in van Gerard. Een prachtige paas van Gerard, nou ja, is net te scherp en is niet meer te blopen door Adam Johnson. Die vanaf de rechterkant wel weer probeert langs Pieters te komen, maar uiteindelijk niet bij de bal komt. Een doeltrap voor Maarten Stekenburg die in de voorbije minuten dus toch wat een en ander op zich af heeft zien komen. Twee hoekschoppen. Dat zag het dreigend uit met name dus met die uh, kopbal, die eigenlijk maar net voorbij de kruising ging. Stekenburg neemt dus wat tijd nu met het uh, nemen van die doeltrap. Het elftal schuift op richting de middenlijn. Een Kleintje Pils is dus ook gearriveerd in Wembley. En speelt plotseling in Engelse liedjes. Leuk dat ze dat hier ook doen. Na acht minuten komt de uitrapport kort van Stekelenburg naar Boeleroes. Die wordt opgejaagd. Gaat de bal terug naar de keeper. Die moet hem nu een ram geven. Dat doet hij. En die bal komt dan op het hoofd van Kuit. Nee. Bal over de zijn zijne gekomen door Cahill. Maar als Nederland de onderliggende partij is... In, in ieder geval in het eerste gedeelte van de wedstrijd... daar waar het de veldbezetting betreft... zal Van Marwijk iets moeten doen... Want uh, wat Henk Spaan terecht zei, het middenveld van de Engelsen met Barry Smalling en Gerrard is aanvallend. En drukt nu steeds twee man maar weg, je de Jong en Van Bommel. Dus heb je wel twee controleurs, maar je komt er één tekort. Op het moment dat Sneijder gewoon te diep blijft spelen en ook de vleugelspitsen te veel voorin blijven. Dus uh, zal er direct een aanpassing moeten komen of Nederland moet gewoon uh, het initiatief overnemen. En dan is er niks aan de hand. Maar nu ook is er een verkeerde bal van Sneijder. Uh, misverstand met Robben, waardoor de bal uh, bij Richards is. Ik ben heel benieuwd hoe Nederland uh, dit gaat oplossen, want het is een beetje blur wat je speelt. Wie is de bovenliggende partij? En dat wordt dan met name uitgevochten op het middenveld. Eigenlijk zoals altijd. Maar het is zo duidelijk om het te zien. Zeker van bovenaf. Beens gaat aan de linkerkant. De linkervleugelverdediger staat nu op de oranje helft. Welbeck draait om en wil in de bal komen. Dat komt niet omdat jong de bal heeft. Die gaat lopen. Paast dan op Gerard. die er niet bij kan komen dat de paas scherper is. Die bal ligt wel in het strafschopgebied van Oranje. Wordt daar uitverdedigd. Maar weer ingeleverd ook. Dan kan Beens alsnog aan de slag. De combinatie tussen Gerard en Welbeck mislukt. Maar opnieuw heeft Ashley Jong dan de bal. Dan geeft hij mee aan Gerrard Welbeck. Korte combinaties, 30 meter van het Nederlandse doel. Op een meter of 25 nu. Welbeck sluit langzaam dichterbij. Kan de bal kwijt naar achteren, naar Scott Parker. Garrett Barry dan vervolgens aan de linkerkant van het veld. Korte 1-2'tjes en dan is uh, het Engels elftal de bal toch kwijt. En ligt er voor het Nederlands elftal wel echt wat ruimte voor een tegenstroom, Maar dan zou het snel moeten en dat lukt eigenlijk niet. Want het gaat breed naar de Jong. De Jong speelt de bal richting Robben. Aan de linkerkant gaat Pieters. Creëert in ieder geval de ruimte waardoor Robben richting het 16 meter kan. Robben speelt nu door naar Pieters. Nu moet er een goede voorzet komen. Die komt er niet. Bal gaat voor het doel langs. Joe Hart deed er nog een handje naartoe. Maar zag dat die bal ver voor het doel langs ging. En zo is er een mogelijkheid voorbij gegaan. En was het eigenlijk een hele zwakke voorzet van Pieters. Die alle tijd had om een goede voorzet te geven. Die in ieder geval op de rand van het doelgebied had moeten komen. Nu ging hij voor het doel langs. Bal bezit voor Joe Hart. Joe Hartz speelt de bal aan de rechterkant van het veld. Uh, waar Richards kopt en uh, de bal uiteindelijk kan brengen bij Adam Johnson. Overtreding dan uh, begaan uh, door Pieters. Uh, balbezit voor de Engelsen. Een uh, meter voor de middenlijn. De scheidsrechter, die hebben we nog niet genoemd. Dat als ik niet, is de Duitse brief. En die verloot bijvoorbeeld laatst PSV Trapsonspoor. Heeft uh, twee keer het Nederlands helft er gefloten. En uh, is een Duitse die het tot nu toe nog niet moeilijk heeft gehad. En als ik aan Duitsland en Engeland denk, denk aan hele andere dingen. In ieder geval aan 1966. Maar toen lag het veld... Een beetje anders dan nu. Balbezit zit in ieder geval voor de Engelsen, Ter hoogte van de middenlijn. De openingsfase is bij die stand van 0-0 voor de Engelsen. Welbeck kopt en geeft de bal mee aan Ashley Young. Die ter hoogte van de middenlijn nu onder druk van Sneijder de bal terugspeelt op de eigen helft. Dan wordt hij door Keel opgevangen. Keel breed naar Smolling. Die mag het dan uitzoeken verder. Ter hoogte van de middenlijn. Oranje plooit terug op de eigen helft. De paas wordt eruit gehaald nu door Sneijder. Met hoofdbalken met een beetje geluk voor de voeten van Kuit. Maar die staat ook nog op de eigen helft. Die moet de bal dan terugspelen. Ook nog wat Boularoos na 11 minuten, 0-0. Matthijssen aan de bal gekomen. Mathijsen, er staan vier Engelsen nu op de Nederlandse helft nog. Als de Jong de bal wat komt halen, maar hem eigenlijk weer terugkaatst naar Matthijssen. Die zal dan toch de diepte moeten zoeken. Dat doet hij bij Van Bommel. Ongelukkige bal staat min of meer in de dekking. Kan hem ook alleen maar weer terugspelen naar Matthijssen. Dan maar Heiting gaan. En dan komt in ieder geval de helft van de tegenstander in zich. Met een goede paas op Kuit. Verdediger Beensloot alleen maar achteruit. Die had moeten ingrijpen, maar dat doet hij niet. Zo kan het Nel zelf wel komen. Maar is de combinatie tussen Kuit en Boeleroes dan weer niet goed. Omdat de 1-2... Weliswaar aardig wordt opgezet en goed is bedacht. Maar het paasje van Boelenhoes terug naar Kuyt te hard is en de bal rolt over de achterlijn. Nee, er is een hoekschop geweest aan die kant, maar gevaarlijk is Oranje eigenlijk nog niet geweest. Nee, maar aan de andere kant kan je wel zien dat als Nederland enige zorgvuldigheid betracht... in het opzetten van een aanval, dat er heel veel ruimte is om, uh, om snel richting de 16 meter te komen van de Engelsen. Maar die openingsfase geeft in ieder geval de Engelsen moed. En Nederland zal heel langzaam in de wedstrijd gaan groeien, mag ik hopen. Daar waar het toch even aan het bijtanken is uh, voor het zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen dat toch door die uh, laatste drie wedstrijden niet echt veel om het lijf hadden. Maar toch, uh, toch een beetje is ingedeukt, dat zelfvertrouwen. En Nederland zal uh, dat weer een beetje op moeten vijzelen. Want zij van Marwijk, terwijl er nu een hele slechte bal is van Die gaat die de bal van uh, net voor de middellijn zomaar naar Joe Hart knalt. Zij van Marwijk ook terecht. We hebben een tijd gehad dat een tegenstander zoiets had. Er is tegen Nederland niet, uh, niets te halen. En dat uh, wij als uh, Nederlands Elftal zoiets hadden van... Er gaat niemand van ons winnen. En dat uh, ontbreekt nog een beetje. En ja, laten we hopen dat het een beetje terugkomt in de wedstrijd. Balbezit in ieder geval voor de Engelsen, die uh, fris en vrij, frankenvrij spelen. Balbezit voor Smalling, ter hoogte van de middellijn. Met de bal binnen kant bek, wordt doorzien door Robben. En nu kan Nederland helftal eruit komen met vijf man. Robben, uh, uiteraard is Kuit mee. Van Bommel loopt nu ook mee. Van Persie heeft de bal weer gekregen. Die kijkt nu om zich heen. Ze heeft veel mensen voor zich nu. Geeft de bal mee aan Sneijder. Loopt dan zelf richting het strafhofgebied. Van Bommel is het tussenstation. En aan de rechterkant is nu ook Boeleroes op de helft van de tegenstander gekomen. Maar kan de bal alleen maar teruggeven naar het centrum. Sneijder met zijn rug naar een tegenstander toe. In de middencirkel de bal naar De Jong. Sneijder opgejaagd. Ongelukkige bal. Volgens naar de linkerkant van het veld, daar staat Robben, die heeft wat ruimte om te komen. Pieters loopt nu zelfs naar het centrum toe, Dan staan er wel heel veel mensen, moet er een voorzet komen. Hij legt hem breed voor Sneijder, die gaat schieten, maar dat schot wordt geblokt door de Engelse verdedigers die dat zagen aankomen. En met doodsverachting schooit Parker zich voor de bal, maar Sneijder heeft hem dan opnieuw gekregen, wil dan Pasen maar bereikt van Persie niet. Dit zag eigenlijk voor het eerst na 13,5 uur dreigend uit. Ja, Nederland gaat, uh, ik zei het al, uh, wat, wat meer in de wedstrijd komen, heeft even gekeken wat men doet. En uh, nog steeds is die, uh, dat overtal van de Engelsen er op het moment dat de Engels balbezit is. Maar op dit moment is er Nederlands balbezit met Robbe aan de linkerkant van het veld. Gaat het 16 meter gebied binnen. Geeft die bal voor. Redding uh, van Hart, Goed schot van uh, Robbe. Weggewerkt. De eerste uh, echte bal tussen de palen. Met uh, een eerste redding ook van de, de Engelse goalie. Terwijl de Engelsen er nu uit probeert te komen met Welbeck. Maar daar is het uh, uitstekend. Matthijsen die ertussen zit. Matthijsen, Pieters en Nederland uh, begint het eigen tempo te spelen. En veel in balbezit te komen met Robben aan de linkerkant. Robben met uh, twee mensen voor zich. Probeert op snelheid te komen. Binnen door, toch maar weer buitenom. En een voorzet dan terwijl hij zeg maar, op de rand van het strafstofgebied loopt richting de achterlijn. Die bal wordt dan uiteindelijk door Richards aangeraakt. Dan levert het Nederlands al dan de tweede hoekschop van deze wedstrijd op. Het gebeurt na een, uh, wat zal zijn, een minuut of uh, 14, 15. En die hoekschop gaat dan genomen worden door Snijder. En Snijder die wacht dan rustig, want er moeten mensen van achteruit komen. Maar komt mee, Heitinga komt mee. Robben staat op de punt van het strafstofgebied aan de ene kant. Van Bommel doet het aan de andere kant. De rechter, dat is de verre kant. En Pieters en Boeleroes blijven het voortbewaken. De hoekschop dus van Snijder. En kijken of ze gevaarlijk kunnen worden. Bal draait in. Komt bij de eerste paal. Wordt weggewerkt De Richards. Bal blijft in het 16 meter gebied hangen. Achterover gekoopt, maar niet goed door Ashley Jung. Waardoor via Van Bommel het balbezit is. Open naar de linkerkant van het veld. Die komt daar helemaal bij Snijder. Die terug was gelopen zodat er van buiten spel geen sprake is. Via Robben. Robben die dus, en dat is wel opvallend, dus aan die linkerkant staat. Dus gewoon een man met een linkerbeen aan de linkerkant. En de voorzet van Snijder gaat dan over iedereen heen. Maar dat is wel iets wat Van Marwijk nog niet zo vaak heeft gedaan met Robben. Robben was altijd de man van de rechterkant. En dan binnendraaien Voor zijn eigen succes. Eigenlijk een beetje wat hij heel goed kan met het linkerbeen uithalen. Maar dit is voor het elftal natuurlijk wel beter. Het speelveld wordt breder gehouden. En je kan de achterlijn een keer halen. Ja, zo stond het vroeger natuurlijk altijd. Totdat Robben bij Bayern münchen plotseling op de rechtervleugel vleugel terecht kwam. Met Van Gaal. En uh, toen is het eigenlijk een beetje omgedraaid. Maar dit is inderdaad voor het eerst sinds tijden dat het weer zo staat uit zal zich er gek genoeg wat plezier bij voelen. Want die werd min of meer het kind van de rekening dat hij daar de voor hem natuurlijk gek een linkervleugel moest. Terwijl nu Van Bommel een bal wegkomt. Maar in feite inlevert bij een van de tegenstanders. Johnson in dit geval. En dan kan Barry worden aangespeeld in de middencirkel. Die wordt onder druk gezet door Van Bommel. Moet de bal terugspelen. Aan de rechterkant komt hij dan bij Richards uit. Die is veel een balbezitter. Rechtsback van City. Dan nu weer naar het centrum naar Smalling. En aan de linkerkant van het centrum komt dan Kael in balbezit. De linksback Bains is doorgelopen. Op het middenveld wordt Gerard aangespeeld. Die kaatst de bal terug naar Parker. Parker geeft de bal aan Barry. Barry kijkt, Barry zoekt. Krijgt de bal nadat hij hem even meegeeft aan Johnson ogenblikkelijk weer terug. Oranje wacht af zeg maar, op de eigen helft. De voorste lijn ter hoogte van de middenlijn. En de Engelse spelen achterin de bal rond. Ja, Nederland geeft wat meer druk naar voren. Met name wordt dat geïnitieerd door uh, Nigel de Jong. Die nu uh, even terugloopt en uh, positie inneemt ter hoogte van de middenlijn. Waardoor Nederland een beetje moet oppassen dat er niet mensen uit de rug lopen van de middenvelders. Want dan staat er staat bijvoorbeeld even vanuit de rug van Kuit helemaal vrij. Kuit moet daar nu in corrigeren, doet dat nu ook. Want het uh, was even uh, Ashley Young kwijt. En het gebeurt eigenlijk nu weer uh, opmerkelijk uh, waar uh, op dit moment bijvoorbeeld Nigel de Jong staat. in vergelijking met Kuit. Maar ik herinner me van vroeger Rinus Michels, die zei. maakt niet uit uh, wie waar staat. Als maar alle posities uh, bezet zijn. En dat wordt op dit moment ook verzorgd. Door bijvoorbeeld Kuit en nu de overname van Pieters die meeloopt met Essel Jung, Maar daar is de bal niet. Want die is gewoon achterin bij uh, de Engelsen. Opgejaagd door uh, Van Persie Motkeel de bal spelen naar Smalling. En is er dus eigenlijk de laatste minuut niets gebeurd. En bij de Engelsen weliswaar balbezit. Maar er gebeurt totaal niets. En Nederland lijkt de controle over te nemen. Engelsen spelen inderdaad de bal rustig rond. Zolang dat gebeurt op de eigen vindt niemand van het Nel zelf altijd erg prettig. De coaches trouwens, of het nervositeit is of iets anders, weet ik niet. Maar staan eigenlijk allebei al de hele wedstrijd. Nou ja ze staan maar zeg maar buiten de duckout in dat vak waar ze mogen komen. Terwijl de Engelsen nog altijd de bal hebben en nog altijd rustig rondspelen. spelen. Via Garrett Barry nu. Die uh, om zich heen kijkt en dan uh, ziet dat Gerard aan speelbaar is. Nu komt er wel wat snelheid in de combinatie. Is beens weer doorgelopen maar wordt via de Jong die goed verdedigt de bal daar niet gebracht. Die gaat over de zijlijn. Ingooi voor de Engelsen dat wel. De Jong fel in duel met Gerard die naar de grond gaat. Maar geen overtreding gemaakt. Bovendien de Engels houden balbezit. Via Welbeck en Richards aan de rechterkant van het veld. Nu schuiven ze langzaam maar zeker wel wat op. Maakt Johnson bewegingen. Komt Barry aan de bal. Is Gerard met een slim tikje. de goede 1-2 zelfs. Gerard wil de bal dan teruggeven aan Ashley Jong. Had misschien beter zelf eens kunnen schieten van 20 meter. Want nu heeft Oranje de bal. Wel leuk om te zien dat in die openingsfase, zeg maar het eerste kwartier, de ruimtes veel groter waren. Dus veel makkelijker te spelen door de beide middenvelden. En ook voor aanvallers wat makkelijker de aanspeelmogelijkheden waren. En dat nu in de laatste drie, vier minuten de boel wat meer in elkaar begint te schuiven. De ruimtes kleiner worden en het schaakvoetbal gaat beginnen. En daarin zou Nederland gewoon beter moeten zijn dan de Engelsen. Waren het niet dat er op dit moment eerst Kuitenbal verspeeld. En de Engelsen dat dan ook doen, waardoor Nigel de Jong in balbezit is. Nigel de Jong. Richting Snijder. Terug naar je de Jong. Krijgt even een, uh, een schopje van uh, Parker. En, uh... Dan is er Snijder in ieder geval mans genoeg... voor hem even tegen de scheidsrechter te zeggen van... zag u dat niet? Snijder geeft de trap nu zelf naar achter... richting Parker. Is geïrriteerd. Krijgt daar een vermanende vinger te zien van de scheidsrechter. Overigens mag ik hopen niet de middelvinger, maar een vinger. Is het balbezit voor Van Bommel. Die helemaal aan de linkerkant loopt. Het tempo is even volledig uit de wedstrijd. Want ik zei het al, het schaken is begonnen. Snijder nu met een kleine verstelling. Zoekt Kuit, vindt Kuit ook. Kuit zoekt dan op zijn beurt weer Snijder en levert de bal weer terug. En dan komt er een goede paas naar de linkerkant van het veld. Pieters is doorgelopen. Er moet een voorzet komen. Van Persie is dat. Die draait naar binnen. Van Persie zou eens kunnen schieten nu. Dat doet hij ook wel. Want het schot uh, wordt geblokt. Kuit wil er nog bij komen. Maar dat lukt niet. Eventjes dookt Van Persie aan de linkerkant op. En als je dan de paas van Snijder goed en hard krijgt. En er volgt een aardige actie zoals er ook wel kwam. Dan is dat ogenblikkelijk dreigend. Zo blijkbaar weer in een deel inderdaad waar het tempo niet laag ligt. Dat een kleine tempoverstelling ogenblikkelijk voor ophef kan zorgen. 19,5 minuut 0-0. Aan doelrijpe kansen hebben we eigenlijk nog niet hoeven opschrijven. Een kopballetje aan de ene kant. Nou ja, wat hebben we aan de andere kant eigenlijk gezien? Ja, niet, niet echt veel. De Engelsen die komen niet, op dit moment niet veel verder dan het rondspelen achterin. Wat vaak... Door onze journalisten aan de Nederlandse teams wordt verweten, clubteams, van waar, wat, wat heeft dit voor zin. Er gebeurt ook niets. Nu uh, komt dan Johnson naar de bal toe. Een aanvaller die dan uh, iets probeert te doen. want naar uh, Welbeck is niet goed. Overname via de jongen is ook onzorgvuldig. Overname van de Engelsen ook niet goed. Nou, John de Jong kan herstellen. Aan de linkerkant is Pieters in de ruimte. En dat doet hij goed. Want uh, er wordt niet gereageerd. Richards, de rechtsback, uh, die uh, moet een beetje achteruit lopen met Robben. En dan is er ook nog uh, de bal via Robben richting Snyder. Snyder opent dan naar de rechterkant. Dit is echt de fase waarin Nederland voor het eerst de boel een beetje laat kantelen en sterker begint te worden. Met Kuit. Kuit, rand 16 meter. Probeert weg te draaien. Doet het met Beens. Beens kan er niet bij komen. Snijder geeft de bal op de middelste van het veld. Van Bommel naar de linkerkant. Er is de ruimte voor het Nederlands zelf met Robben in de 16 meter. Robben moet goed kijken, maar raakt dan de bal kwijt. Dat is wel heel belangrijk bij voetbal dat je de bal onder controle houdt. En dan zou er een eerste gele kaart moeten komen. Van Bommel maakt de overtreding. Bries, de scheidsrechter, zegt denk ik tegen Van Bommel: Het is een vriendschappelijke wedstrijd. Dus ik doe het niet. Maar het was zeker een gele Kaart, omdat Richards daar uh, wegging. En uh, Van Bommel ja, op een plek waar je dat absoluut niet hoeft te doen een overtreding maakt. Nee, nou ja, niet alleen dat. Uh, het is uh, 100% geel trouwens. Hij heeft niet eens oog voor de bal. Hij kijkt alleen maar naar zijn man. Terwijl nu de Engels aan de linkerkant weg zijn. Ashley Young draait naar binnen toe. Wacht op steun van Baines. De linksback die komt. Maar die krijgt dan de bal niet. Er valt aan de andere kant een heel klein gaatje bij Gareth Barry. En zo proberen de Engelsen er dan uh, combineren doorheen te komen. Maar de eerste de beste diepe paas die in de richting gaat van Gerard. Is nou ja, niet alleen te hard, want dat komt in de handen van Stekelenburg, Maar bovendien scheef, want Gerard liep naar rechts en de bal ging naar links. Stekelenburg die dan de bal heeft uitgerold aan Matthijsen, Matthijsen, Pieters. En zo mag het Nederlands zelf na precies een kwart wedstrijd bij 0-0 stand gaan proberen om opnieuw in de buurt van dat doel te komen van Joe Hart. De keeper van Manchester City, die net als Stekelenburg nog niet serieus op de proef gesteld is. Maar dus de laatste tijd, zeg, 5, 6, 7, 8 minuten wel het spel wat van wat dichterbij heeft kunnen volgen. Want Engeland heeft ze wat minder op de helft van Nederland aanwezig dan voor. Van Persie neemt risico op de middenlijn. Wil tussen twee man door, verspeelt de bal. En dat betekent dat de Engelsen met twee, vier mensen nu... Na dat Nederlandse doel lopen. Nederland heeft er wel vijf achter. Dat blijkt meer dan genoeg. Want nummer vijf, Erik Pieters, heeft de bal. Deed het heel goed. Let er niet op de lichaamsschermenbeweging. Kijk alleen de bal. Dat is de eerste les van een verdediger. Maar je ziet zelfs op dit niveau vaak dat die fout wordt gemaakt. Pieters deed het niet. De bal bezit inmiddels voor Snijder. Snijder op 25 meter van het doel. Loert altijd naar dat ene gaatje voor die beslissende pas. Is moeilijk. Wil de bal in eerste instantie geven naar boel Arous, Maar prefereert dan toch het wat minder risicovolle te doen en richting van Bommel te spelen dan in het middenas van het veld. Via Van Persie. En het schot van uh, Robben smoort op de rand van het 16 meter gebied. Maar Robin in de rebound pakt hem ook. En dan is Snyder in balbezit. Uh, Nederland uh, wordt sterker. Nederland uh, zet uh, de Engelsen een beetje onder druk. Het is nog niet echt heel erg overtuigend. Het is nog niet een echte grote kans. Maar het kan niet lang op zich laten wachten. Terwijl Van Persie weer valt. keel een overtreding zou hebben gegaan. Maar het spel gewoon verder mag gaan. En Scott Parker in balbezit is. Maar je ziet aan de, de beweging van Scott Parker. Dat iedere vorm van creativiteit bij uh, heel veel Engelsen ontbreekt. Er is natuurlijk veel werklus. En nu wat ruimte aan de linkerkant bij Beens. Dat betekent dat we ook de mensen in het stadion eens dus horen. Want het is echt ongelooflijk stil. Je verheugt je op Wembley, want het is natuurlijk prachtig en heilige grond. En alles is erover gezegd. Maar van enige sfeer is voorlopig werkelijk geen enkele sprake. Want het is gewoon stilletjes. Mensen kijken, die zien net als wij dat er eigenlijk helemaal niks gebeurt. Dat er nauwelijks kansen zijn dat er gewoon simpelweg niet veel aan is. Dit is wel een goede tik van de heid. Ik ga, die denkt, hé, hey, Welbeck... Die ken ik nog wel, want Everton, Manchester United spelen ook nog wel eens. Dus laat ik hem een tikkie geven. Dat doet hij. En daar kan je ook geel voor geven. En ja. als dit een wedstrijd is die er om gaat, dan krijg je hem ook. Maar op dit moment uh, dus niet. En ook blijft hem, dus net als Van Bommel, zo even geel bespaard. Maar halverwege de Nederlandse helft... ...komt er een overtreding of een vrij schop voor Engeland aan... ...naar die overtreding van pittig hoor ...van achteren tegen Welbeck aangetikt. Ja, dat zijn van die overtredingen om te laten zien van... ...jongens, we laten, we, laten we er wel vol voor gaan, maar het heeft geen zin. En uh, toon het op een andere manier. Nu trapt die bal in en een de man met twee vuisten die hem wegbokst. Is er totaal geen controle bij Adam Johnson die de bal onder de voet weg laat glijden. Anders zou er meteen een nieuwe aanval uh, hebben kunnen ontstaan van de Engelsen. Nu is de bal gewoon weer bij de middencirkel uh, richting Parker. Parker richting Barry... En Barry opent aan de linkerkant van het veld, maar er komt bijna ijs aan die bal. Waardoor Kuyt gewoon de hoge bal, die uiteindelijk uiteraard daalt, weg kan koppen. Via Snijder naar Van Bommel. Van Bommel heeft dan wat ruimte voor zich, maar het gaat in een ongelooflijk langzaam tempo. Dus wat dat betreft hoeft in de rust niet gewisseld te worden. Want er zijn heel weinig mannen met een bezweet shirt. Alhoewel je dat in het zwarte shirt heel moeilijk kan zien. Doet mij een beetje denken aan het uitenu van Roma van een paar jaar geleden. Zoals gezegd mooi zwart met oranje. Stekelenburg knalt de bal naar voren. Nee, speelt naar Boula Roes. Is hij daar blij mee? Denk het niet. Want nu speelt hij de bal diep. Gaat over van Persie heen. En dan is het Kuit die de bal terug moet koppen. En dan is het uh, uiteindelijk een sprintduel tussen Stekelenburg en Welbeck gewonnen. Door Stekenburg, waardoor Nederland er misschien uit kan komen. Maar de Jong wil iets aan, in aanvallende zin gaan doen. Maar realiseert zich dan uh, dat dat er niet moet. Via Van Bommel. En Snijder gaat de bal helemaal naar de linkerkant van Pieters naar Robben. Het is echt opvallend hoeveel, hoeveel weinig beweging erin zit. Met je nu kijken, iedereen staat eigenlijk stil. Er zijn er vijf die een beetje een sukkeldrafje hebben, maar het staat stil. Dan heb je dus de, heeft de bal, die kan hem dan ook niet kwijt. Dat is niet zo moeilijk. Nu beweegt Robben, die wordt ogenblikkelijk aangespeeld. Ook ligt op snelheid. Korte combinatie met Sneijder, die de bal meegeeft. Af van Persie. Daar zit net de verdediging van Engeland tussen. Dat scheelt er niet zoveel. Kleine versnelling weer, zoals we dat zo even ook zagen. Ogenblikkelijk is dat gevaarlijk. Stuart Pierce staat nog altijd naast een dukout, trouwens. Van Marwijk is weer even gaan zitten. Maar het zijn van die hele kleine dingetjes: dat je weet dat je de tegenstander ogenblikkelijk uit het evenwicht kan brengen met zo'n kleine tempoversnelling. Nu aan de andere kant Ashley Young. Zoek contact met Welbeck. De paas van Welbeck terug naar Jong is niet goed. Dan gaat terug via Boederoes naar Stekelenburg. Ik knalt hem ver naar voren. En dan is het van Percy die er niet bij kan komen. Kael doet het uitstekend. Uh, kennen elkaar natuurlijk ook uh, vanuit de competitie. Uh, KL spelend bij Chelsea. Balbezit dan voor Steven Gerrard. Gerrard, het uh, hoogte van de middencirkel. Knalt de bal eigenlijk onder het lichaam van Snijder door naar de rechterkant van het veld. Waar Johnson. De punt van de 16 meter opzoekt, 1-2 man voorbij gaat, voor het schot gaat naar de kap. En dan gaat die bal via een Nederlandse voet over de achterlijn. Eerst een goede actie van de Engelsen, met name van Adam Johnson. Die 1-2 man wegkapt en uiteindelijk een goed schot geeft. En via hak van de Nederlandse verdediging, Denkt denk dat het heiting is. Gaat de bal uiteindelijk over de achterlijn. De corner voor de Engelsen is de derde, Nederland heeft er twee gehad. En die corner wordt genomen van de linkerkant van het veld. Er komt dus weer wat druk op de ketel te staan aan die zijde. 26e minuut, een 0-0 stand. Hoekschop wordt kort genomen. Dat betekent dat de man die hem nam, dat is Jung, de bal weer terugkrijgt. Nu naar buiten draait en dan van dichterbij een voorzet geeft. Die wordt opgevangen en wordt er geschoten door Welbeck. Maar die schiet tegen spelers aan in de drukte nadat hij de bal van Gerard terug had gekregen. En dan moet Robben proberen om de bal binnen te houden aan de zijlijn. Dat lukt niet, maar het blijkt dat zijn tegenstander Jung dan de bal het laatst geraakt heeft. Dat het zelf al een ingooi krijgt. Een aardige variant van de Engelse, deze Hoekschop. Een variant die dus uh, uiteindelijk niet voor echt gevaar kon zorgen. Ingooi voor Boularoos. Dat gebeurt na 27 minuten. En hij kijkt en hij vindt en hij gooit eigenlijk verkeerd in richting van Bommel. Maar de scheidsrechter fluit daar niet voor. Uh, Boularoos moet dan de bal heel moeilijk vanuit zijn... Uh, ja, eigenlijk van achter uh, naar voren trappen. Onder zijn lichaam lag die bal helemaal trapt de bal over de zijde. En halverwege de helft van de Nederland hebben de Engelsen dan balbezit met Beens. Die loopt nu ongeveer een meter of vier verder door en de scheidsrechter let daar verder niet op. Bal nu bij Ashley Young. Ashley Young wordt vastgehouden. Wordt niet gefloten door de scheidsrechter overname met Van Bommel. Van Bommel die meters maakt, maar die dan zelf direct in een witte muur gaat lopen. Speelt de bal dan ook slecht richting Robben, achter de man. Overname Keel. En Keel geeft de bal rustig door aan Scott Parker. Scott Parker op zijn beurt naar Barry. Barry naar Richards. Richards naar Adam Johnson. En de Engelsen hebben zoiets van, nou, nu kunnen we wel een beetje gaan aanvallen. Omdat Nederland ze ook uh, eigenlijk laat aanvallen. Want alle Nederlandse verdedigers lopen terug. Nu zitten we inmiddels met de Engelsen in het 16 meter gebied. Kan de bal misschien via Richards in het 16 meter gebied komen. Komt de kans misschien bij Esri Young. Is het Welbeck? Welbeck en het schot. Het uh, gaat uiteindelijk uh, tegen de Nederlander aan. Wordt het weggewerkt. Krijgen we een ouderwetse Engelse scrimmage. En uh, een uh, duik in de diepe van uh, Richards van... Uh, Zoiets van, ja, ik kan er niet bij, dus uh, ik ga maar duiken. Dan horen we voor het eerst het publiek. In dit geval niet terecht. Maar ik kan me voorstellen, als thuispubliek publiek probeer je natuurlijk altijd de scheidsrechter te beïnvloeden. Dat lukt niet. 28 minuten gespeeld. Stand 0-0. Is het leuk? Nee. Nee, valt erg tegen. Het is uh, wel merkwaardig om te zien dat Pieters echt met boter en suiker in de beweging van Richards trapt. Die hem echt kinderlijk eenvoudig uitkapt. Hij uh, gaat er vol in de sliding naartoe. Pieters, dan ben je natuurlijk per definitie gezien. En het is maar goed voor het Nederlands elftal dat dat schot vervolgens... Thijssen heeft een wordt. die staat beneden. Ja, contactlenzen, denk ik. Daar heeft oh, hij vaak okay. last van gehad. Ik denk dat zijn contactlens weer eens is uitgevallen. Oh. Dus dat moet het zijn, denk ik. Daar staan nu wel vier mensen bij. Dus dat uh, zien we dan zo meteen wel hoe dat afloopt. Maar het is maar goed dat schot van Barry dat, dat geblokkeerd werd. Want anders had het Nederlands elftal nu in de problemen gezeten. Na 29 minuten is het nog 0-0. Kuit en uh, het balbezit aan de rechterkant van het veld. Maar dan maar even temporiseren, maar gaat weer. Ik denk Dat dat de contactlijns is geweest. Ik heb dat wel eens een paar keer eerder gezien bij hem. Dat hij net in een duel Ik heb het ooit een keer gekregen. gezien met Bertus Hogeman. Die was de lenzen vergeten, geloof ik ooit een keer bij Feyenoord Ajax. Dus de keeper van Ajax. Ah, dat is wel handig ja. ja dat was een wereldwedstrijd. Het bleef geen 0-0, denk nee, ik. Nee, volgens mij ook niet. De zit dus voor Engeland via Barry, die het troog van de middel en nu van bommel tegen komt er omheen probeert te draaien. Aan de linkerkant van het veld de bal meegeeft aan Beans. En Bees speelt hem dan weer terug. Naar de mensen die we vaak hebben gehoord onder dit verslag: Kegel en Smolling, de twee centrale verdedigers. Nou Richards, en uh, dit is het tempo echt uh, op dit moment van de wedstrijd. Smalling en uh, uh, Barry. Nu uh, is er wat diepte bij Ashley Young, maar ook aan de linkerkant bij Baines. Kopt de bal goed door richting Welbeck. Welbeck uh, gaat het uh, 16 meter gebied in eerste instantie in, maar drijft zich er zelf uit. Waardoor het balbezit nu weer de hoogte van uh, ja, zeg maar de helft van Nederland is bij Parker. Er wordt wel veel gelopen nu door Parker, maar die loopt gewoon uh, in de breedte. En er is niemand die zich in de diepte aanbiedt. Gerard laat zich nu iets terugzakken ter hoogte van de middencirkel. Kan die dan de opening maken voor de Engelsen? Ja, dat kan niet. Maar die schieten wel zomaar over de zijlijn. Het is echt uh, van beide kanten niet goed. Het zijn uh, twee ploegen. Je kan zeggen dat er uh, vol wordt gestreden. En dat er op het uh, scherpst van de snede helemaal niet. Er zit geen enkele tempo in. Er zit geen enkele bezieling in. In beide ploegen niet. En men probeert op individuele kwaliteit iets te doen. De Engelsen iets meer op werklust. De Nederlanders iets meer op talent. Maar voor de rest is er heel weinig te zien. Misschien nu met Gerard. Die raakt de bal ook weer simpel kwijt. En Boularoues. Die is dan enigszins paniek. Dat hij denkt Gerard loopt erachteraan. Maar daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Want niemand zet een extra stap in deze wedstrijd tot nu toe. Die een half uur oud is. Stekenburg pakt nu de bal. Een half uur oud. Engeland en Nederland houden het nog steeds op 0-0. Van Marwijk en Stuart Piers zijn vooral heen en weer aan het lopen van hun duckout. Is... Ja, dat denk ik ook. Die, uh... ja, ja, in Engeland heb je niet echt een duckout, die zitten zeg maar, op een deel van de tribune. Terwijl nu Stekelenburg moet uitkijken dat hij de bal op tijd wegtrapt voor Welbeck, maar dat is gelukt. Maar ze zijn continu heen en weer aan het lopen om aanwijzingen te geven dat ze allebei ontevreden zijn. Piers, die overigens ook twee keer als speler in actie kwam tegen het Nederlands elftal in 1996 bij die veelbesproken 4-1 op het EK, toen het Nederland werd weggespeeld door Sheringham en Shearer die allebei twee keer scoorden. Dat was op het EK. En ook in 1990 was hij er al bij. Op het WK in Italië, toen het 0-0 bleef. Met die rare vrije schop die erin ging met Van Breukeli zijn hand terugtrokken. Zag dat het een indirecte vrije schop was, weet je nog? Toen was hij er ook al bij. Um, goed, dat kan ik allemaal vertellen. Omdat het spel even stil ligt, er gaat een vrije schop Volgens komen. Volgens mij was Nederland dat zelf. 81 van Kijk Nederland. Goeie, Maakt niet uit. Nee, dit, ik heb er gelijk, maar we gaan het wel om... een de balbezit. <laughs> met Oelarousse. Oelarousse uh, richting uh, Nigel de Jong. Nigel de Jong opent naar de linkerkant van het veld met, uh, met Pieters. En uh, nu misschien met Snijder. Snijder met uh, het buitenkantje. Ik vind het hartstikke leuk, Sneijder. Maar hij heeft nog geen bal met de binnenkant van zijn voet gespeeld. En ik weet natuurlijk dat hij, terwijl er nu een overtreding is van Robben, dat snijden dat als geen ander kan. Maar het is als je gewoon weinig ritme hebt en niet zo heel veel speelt, best handig om zo nu en dan ook de bal met je binnenkant te geven. Om het gevoel weer terug te krijgen en jezelf daarin niet te overschatten. En dat zal... Ongetwijfeld straks van Maarwerk ook tegen hem zeggen. Van Maarwerk die de bekende blik heeft: een beetje pipo de clown blik van de lippen op elkaar. En een klein krulletje. De ene keer staat hij omhoog en de andere keer staat hij omlaag. En de laatste keer stond hij een beetje omlaag. En ik kan me dat voorstellen, want het Nederlands helftal speelt zeker niet indrukwekkend in die fase van deze wedstrijd tot nu toe. En dan gaat Gerard gaat er al af. En krijgen we de eerste wissel bij. De Engelse waar uh, Daniel Sturridge in gaat komen. De speler van, uh, van Chelsea. En uh, dat is uh, heel snel dat Gerard eraf gaat. Dus uh, nou, oké. Okay. Die zal uh, ongetwijfeld uh, de metro moeten hebben van half tien. Ja, dat denk ik. Ik zit te kijken of hij geblesseerd is. zelf ja, dat moet al Zie het wel. Ik niet. Nee, ik ook niet. Maar er zal ongetwijfeld iets met hem zijn. Want anders ga je niet nu al wisselen lijken. Maar goed. Sturridge komt van nou ja, Chelsea. Misschien dat hij tactisch gewoon wat wil veranderen. Dat zou kunnen. Sturridge is eentje die over het algemeen vanaf de buitenkant komt. Daar gaat hij ook nu naartoe. Uh, de rechterkant bij Chelsea. Zo doen ze dat dan graag. Met Mata daar aan de andere kant. De Spanjaard. En dan denk ik nu dat aan de linkerkant komt nu Johnson te spelen. En dan gaat Ashley Jong in de rug van de spits spelen. Voor mij gaan ze het nu zo doen. Dus dat verandert de positioneel eigenlijk helemaal niks. Er staan alleen andere namen. Dan denk ik toch dat er met Gerrard iets niet helemaal in orde is geweest. Na 33 minuten 0-0 stand. Balbezit voor de Engelsen via Adam Johnson. Die dus nu aan de linkerkant staat en de bal weer terugbrengt naar Cahill. Cahill breed naar Smalling. Smalling verder naar de rechterkant. Naar Richards. Richards. Nu Sturridge probeert hij te bereiken. Maar de paas is niet zuiver. Het is van beide kanten niet goed. Het valt heel erg tegen. Je verheugt je heel erg op dit affiche. Prachtig Nederland-Engeland op Wembley. Maar dan kijk je 33,5 minuten. En wat zie je dan eigenlijk? Nou ja. Ja, we zitten echt te kijken naar het woord zoals het hier in Engeland is uitgevonden. Friendly. En uh, de, niemand zet echt uh, behoorlijke stappen. Er wordt uh, zo nu en dan gejaagd. En uh, er worden zoals nu kleine overtredingjes begaan. In dit geval terecht afgesloten omdat Van Bommel een duw in de rug gaf. Maar er gebeurt veel te weinig in deze wedstrijd. En als je op te laag tempo speelt, dan uh, ontstaat er niks leuk. Maar Sturridge is net in het veld gekomen. Die gaat in het 16-meter gebied binnen. Komt de bal voor en wordt hij weggewerkt door Boeleroes. Uitstekende eerste actie van Sturridge. Laten we hopen dat Nederland, misschien straks met uh, Ola John en Narsing... ook uh, dat erin zou kunnen brengen. Gewoon twee spelers opvangen die zoiets hebben van... wauw, dat we hier mogen spelen en dat we er vol voor gaan. Terwijl Boela de bal binnenhoudt. En de bal uiteindelijk over de lijn gaat via Beens Is het Nederland dat uh, halverwege de helft van de Engelsen uh, de inworp kan gaan nemen. Boela deed dat straks uh, niet goed. En gooit nu de bal ook vrij zacht richting uh, Nigel de Jong. Maar had in ieder geval de voeten aan de grond en de bal in de nek... is het Nigel de Jong die wordt opgejaagd op het moment dat... Uh, Heitinga even terugloopt. Heitinga vanavond uh, speelt hij volgens mij zijn 75ste Interland. En uh, ziet dan uh, aan de linkerkant van het veld dat Sneijder zich aanbiedt. Nou, misschien dat er nu wat kan gaan gebeuren. Sneijder met het uh, balbezit uh, richting Van Persie. Van Persie richting Sneijder. Sneijder naar Kuit. 10 meter over de middellijn. Tempo lijkt iets omhoog te gaan. Uh, dat is niet zo heel erg moeilijk. Als er iemand uh, gaat hardlopen is het tempo meteen ongelooflijk omhoog gaan. Richards valt, krijgt de bal tegen het lichaam, wellicht tegen de arm. De scheidsrechter uh, wil daar terecht geen penalty voor geven. En Sturridge speelt de bal even richting Joe Hart. En die knalt de bal dan inderdaad ook heel hard naar voren. Mathijs, uh, die neemt uh, de bal op het hoofd. En dan is er uiteindelijk een overtreding tegen Robben die Nederland weer balbezit geeft. En uh, Snijder die ramt de bal dan nog een keer uh, van een meter of veertig over het doel. Terwijl er al lang gefloten was. Ik denk dat Joe Hart zo even, toen hij die bal wegtrapte, blij was dat hij weer zijn bal raakte. Want dat heeft hij ook al twaalf minuten niet gedaan. Tien nee. minuutjes nog in de, nou ja, dat heeft u inmiddels begrepen: zeer tegenvallende, trage, stroperige eerste helft, waarin er nauwelijks iets gebeurt. En als er al mogelijkheden zijn geweest, dan kregen de Engelsen nog de betere. Dan zag het er in ieder geval voor het doel van Stekelenburg af en toe nog dreigend uit. De bal bezit voor Nederland aan de linkerkant. Robin ook weer niet goed aangespeeld. Door de jong moet de bal eigenlijk anderhalve meter terug nog binnen zien te het houden. Dat lukt allemaal niet Nee, dat zeg ik. Het nee, staat nee, de hele wedstrijd al stil. Iedereen staat stil, totaal. Je kan er een foto van maken. En een seconde later ziet de foto nog precies hetzelfde eruit. En dat hoort niet in topvoetbal. Ik kan me herinneren dat Van is zei toen hij weer eens naar een wedstrijd uit de eredivisie keek. Toen viel hem dat op. Hij zegt, in de eredivisie staat iedereen stil. Wij zijn gewend dat alles beweegt. Ja. Dynamiek, maar dat is maar dat mag je van deze spelers ook verwachten. Maar aan de andere kant, ja, terwijl uh, Van Persie nu een duw in de rug krijgt van Barry. En een vrije trap komt voor het Nederlands elftal, ja, lijkt het me zover lekkerder. Als je dan gewoon een helftje speelt, geef, geef je dan uh, volledig. En dan, heb je, dan beleef je er ook veel meer lol aan. Snijder, Snijder naar Robben. Robben die heeft zo nu en dan wel iets van uh, ik wil wel tempo maken. Nigel de Jong tussen twee man door doet hij goed. Bal aan de linkerkant van het veld. Pieters, Pieters gaat dan uh, de bal even teruggeven richting Snijder. Snijder richting 16 meter gebied. Dat is een uh, scherpe bal. Wordt uh, net doorzien uiteindelijk door Smalling voordat Van Persie gevaarlijker worden. Bal via het lichaam van Barry teruggespeeld naar Richards. Richards is van lange halen en uh, heel snel thuis want uh, die heeft tot nu toe nog geen normale bal opgebouwd. Richards krijgt de bal nu op het hoofd, maar Kopper kan hij dus ook niet. Dus wat dat betreft uh, is het een attractie. Die misschien tijdens de Spelen op straat uh, heel veel uh, toeschouwers kan trekken. Maar dat maakt op mij geen enkele indruk. Balbe zit nu bij Robben. Uh, Robben Robbe en uh, de combinatie uh, met uh, Snijder en Robben. Robben 16 meter voor persie. Oh, jongen. Dit is uh, precies dezelfde plek waarin uh, waar hij uh, zeer succesvol was tegen de Spurs. toen hij uh, een van de vijf treffers scoorde. Waardoor uh, uiteindelijk uh, Arsenal van een 2-0 achterstand op een 5-2 voorsprong kwam. Hij krijgt hem schitterend aangespeeld van Robben. Hij krijgt hem op zijn goede been, op de goede afstand. Maar hij gooit zijn lichaam wat achterover. Goede aanval van het Nederlands elftal, slechte afronden. Maar inderdaad wat je terecht zegt, een goede aanval, dat is uh, alweer even geleden. Want dit zag er goed uit, er zat beweging in, er zat snelheid in. Dat geeft de burger enige moed. Want uh, bij het Nederlands elftal waar nu ook de eerste mensen zich gaan warmlopen... zal niemand serieus tevreden zijn. Huntelaar en schaars... Worden de Duckout uitgestuurd door Bert van Maarwijk. Acht minuten voor rust en beginnen aan de warming-up. Het balbezit voor Oranje na een overtrainetje van de Engelse. Een meter of tien over de middenlijn. dat Van Persie wordt beklommen door Kehul Een ander woord bestaat daar niet voor. Vrij schop is inmiddels genomen. Boerderoes heeft de bal. Die moet terug en doet dat in de richting van Heitinga. Heitinga ziet Welbeck lopen naar Martijse. Kiest er dan maar voor om een stukje te gaan wandelen met de bal. Kan Sneijder aanspelen? Nee, dat kan hij niet. Want de bal rolt net aan Sneijder voorbij. De eerste twee wissels zijn dus duidelijk. Huntelaar gaat erin komen voor Van Persie en Schaars voor Pieters. Scenario zoals we dat gisteren eigenlijk op de training ook zagen. Ondanks het feit dat toen Van Persie en Huntelaar even in de spits beiden stonden. Maar dat, zoals gezegd, zal Van Marwerk niet snel doen. De Engelsen doen ook niks snel. Dus wat dat betreft kan ik dit soort zinnen makkelijk uitspreken. Ashley Young heeft de bal en sprint sneller terug met de bal dan dat hij naar voren sprint. Keel inmiddels in bal bezit. De bal dan via Barry. Barry 10 meter voor de middellijn. Beens wil de bal wel hebben aan de linkerkant. Maar ziet dat Boularus er ook bij staat. En dus gaat die bal maar via een tegenstander uiteindelijk bij Welbeck komen. Welbeck loopt ook weer terug. ...beens aan de linkerkant zou aangespeeld worden... ...maar men slaat dat station weer over. Adam Johnson dan. Adam Johnson heeft wat ruimte voor zich. Het zoekt zijn linker, maar met name ook Welbeck. Dan uh, via een combinatie... ...nou, dat uh, is niet gewone hensbal. Uh, die wordt gewoon doodgelegd door Barry Scheidsel. Er staat erbij. Het spel gaat verder. En dan moet Pieters de bal wegkoppen voor een corner. En is er uiteindelijk dus een aanval van de Engelsen geweest. En moet je je stem even verheffen. En moet er wat meer snelheid gemaakt worden in je woordenkeus. Maar dat is dan ook alles. En dat is een conclusie na 39 minuten. Zoals gezegd... Je een uh, mooie voorstelling in een mooi theater. Maar tot nu toe heb je het idee dat er een schoolcabaret staat. Want niemand doet echt zijn best. En misschien is het wel zo, omdat het theater zo mooi is... dat het extra opvalt dat ja. het schoolcabaret is. Uh, van waar wij met de handen in de zakken, loop maar weer eens een stukje. De hoekschop wordt genomen, wordt door Barry bij de tweede paal... weer teruggekomen naar de eerste paal en daar wordt hij door Nederland geneutraliseerd, sterker nog, er komt de trap naar Robben, die twee tegenstanders wel bij zich heeft, maar nu als meest vooruitgezoven pion eigenlijk aan een dribbel moet beginnen, maar meteen bij met de eerste, de beste die die tegenkomt, de bal verspeelt. De Engelsen nemen over, Sturridge denkt, dan pasen wij weer snel en ontstaat er misschien aan die kant ruimte, maar die doet dat. Een meter of tien voor de speler uit. Dat is ongelooflijk. <lacht> het, echt... het is echt slecht. Het is echt slecht. Het is echt slecht. Maar het is omdat de bezieling bij beide ploegen ontbreekt. of de kwaliteit. Uh, in het Nederlands zelf, weet ik in ieder geval zeker de bezieling. De Engelsen heb ik te weinig zien spelen. om te weten of dat ook uh, met kwaliteit. dan wel bezieling te maken heeft. Maar ik denk dat het daar meer met kwaliteit te maken heeft. En dat het Nederlands helftal daar toch eigenlijk uh, snel mee zou moeten kunnen afrekenen. Als je gewoon je eigen niveau haalt. Maar dat wordt niet gehaald. De bal is veel te ver in Engels bezit. Weliswaar totaal ongevaarlijk. Maar je komt dus niet aan, uh, aan je eigen spel toe als je de bal gewoon niet hebt. Dat is duidelijk. Met uh, Scott Parker die uh, ja, even een versnelling maakt. Dan wordt die bal gespeeld naar de linkerkant van het veld. Er uh, zit uh, Nigel de Jong daartussen. Wil Kuit erbij komen. Kuit loopt aan een tegenstander. Te pletter werkelijk. In een soort ongecontroleerde actie. En uh, is het uh, een vervelende botsing. En van Kuit weet ik zeker dat hij niks expres doet. Maar van Kuit weet ik ook zeker dat hij in ieder geval altijd inzet heeft. En die inzet uh, komt nu uh, Scott Parker enigszins duur te staan. Want die kreeg uh, Kuit over zich heen gestort. En stortte zelf ook buiten de lijn. En inmiddels staat Parker. En is die vrije trap genomen. Let niemand van Nederland op. De scheidsrechter gelukkig wel. Want die zegt hij moet overgenomen worden. Mooi van Kuit is ook dat je in dit soort situaties ook altijd zeker weet. Dat Kuit een keer de schouders afklopt <laughs> ja. en weer opstaat alsof er niks gebeurd is. Ja. Want die is echt van ijzer. Die heeft een lichaam, dat, dat kan volgens mij niet stuk. Dan zijn er een boel van het Nederlands elftal onder wie Robben van der Vaart en al die anderen ongelooflijk jaloers op. Nu is de vrije schop genomen. Esther Jong gaat hem voor de goal brengen. Indraaiende in bal met zijn rechter. Stekelburg twijfelt wat en blijft al staan. Daar heeft hij wel goed aan gedaan omdat de bal denk ik geschampt wordt door Richards als laatste. Op een meter of 6, 7 van het doel. Maar omdat het schampen is en niet meer verdwijnt de bal wel op respectabele afstand naast het doel van Stecklenburg. Het zal een meter of uh, 2, 2,5 zijn geweest. Doeltrap dus. Die is genomen naar Heitinga. Die buiten zijn strafgebied staat maar helemaal aan de rechterkant. Een dus soort rechtsbek. Die moet nu gaan lopen met de bal omdat de weg terug of breed wordt afgeschermd. Die loopt nog altijd. Dan geeft hij de bal mee aan Kuit. Kuit aan Van Persie. Van Persie aan De Jong. En nou moet eigenlijk de bal naar de andere kant worden had gebracht. Meteen, want daar uh, staat... meteen had meteen een Ja, maar, dat, maar nu dus niet meer. Nee. Nu wel de kuit die de bal krijgt van Snijder. Die uh, denkt uh, wie staat er rechts buiten? Oh, dat ben ik zelf. Dus dan moet ik maar even de bal terugspelen naar Boelarous. Boelarous gaat meters maken. Maar is dat verstandig? Ja, want hij creëert aan de linkerkant de ruimte die Pieters kan invullen. En Pieters knalt de bal dan via het lichaam van Richards in de handen van Joe Hart. En is het, het grote voordeel van deze eerste helft dat er nog maar drie officiële speelminuten zijn met het balbezit. Voor uh, uh, Barry. Barry tocht van de middellijn. Uh, Barry uh, kijkt. En uh, ja, die weet eigenlijk ook niet naar wie hij moet spelen. Dan maar naar de linkerkant naar Johnson. Johnson naar Barry. Barry uh, naar de linkerkant van het veld, naar Beens. Beens kan de bal dan net onder controle houden. Kuiten appelleert dat de bal over de lijn was Was absoluut niet zo. Een hele slechte bal weer van Barry. Dan uh, is Heitinga in problemen, want die moet dan de bal ook over de zijlijn trappen. En uh, ja, nou ja, zo gaat die bal dus over de zijlijn. En halverwege de Nederlandse helft aan de linkerkant van het veld gooit Beens in. Johnson neemt de bal met de arm mee, wordt niet gezien. Van Bommel kan er ook niet bij komen. Dan Barry de bal geeft naar Sturridge. Sturridge uh, die in ieder geval een versnelling in de benen heeft en de bal speelt naar Beent. creëert wat ruimte. komt hier dan een Engelse kans? Nou, ik zou bijna zeggen als er een doelpunt maar komt in deze wedstrijd zodat de andere, een van de andere teams wat moet zoals nu een uh, kopkansje komt van Sturridge maar die kopt de bal nog wel vrij ruim over is Esther Jong trouwens, die de bal op zijn hoofd krijgt na nou voorzet vanaf de linkerkant maar een doelpunt zou deze wedstrijd goed kunnen openbreken, want zolang er een status quo is, hebben denk ik bij de ploegen weinig zin om de loopgraven waarin ze zich toch voornamelijk hebben teruggetrokken werkelijk te verlaten. En ontstaat er zo'n plichtmatig rondgespeel van de bal. Dat duurt dus al 43 minuten. U heeft aan ons gemerkt dat we er niet heel veel aan vinden. <lacht> ja, we kunnen het ook niet mooier maken. Het publiek is het hier met ons eens. Want er zijn, zijn 75.000 mensen. Hoewel het er gek genoeg niet uitziet alsof het er zoveel zijn. Maar goed, we vertrouwen de getallen van de Engelse Voetbalbond. En die zeggen eigenlijk ook niks. Geen boeg, geen bar. Ja, je zit te kijken naar... Uh, ja. Klotsend water zou je kunnen zeggen. Er gebeurt verder helemaal niks. Er komt geen golf uh, in de wedstrijd. En nu, uh, misschien met uh, Sneijder en Van Bommel, dat er nog iets gebeurt in de slotfase van de eerste helft. Stand nog steeds 0-0. Van Bommel tussen twee man in, maakt een schijnbeweging en speelt zichzelf vrij. Maar daar staat niemand om die bal aan te spelen. Dan via Naertje de Jong en Sneijder, misschien. Uh, zoeken naar Robben. Robben Robbe naar uh, Sneijder terug, de hoogte van de middenlijn. Pieters, Pieters, Robben. Robben een beetje opgejaagd door Parker. Moet dan terug. Speelt de bal dan uh, goed naar Heitinga. Heitinga naar Naito de Jong. Nu is er wat meer, uh, ja, wat meer snelheid. In ieder geval snelheid van de bal. Het hoeft niet altijd in het lopen te gaan als die bal maar sneller rondgaat. Kuit. Kuit beseft dat. Speelt de bal naar de linkerkant van het veld. Naar, oh, naar Sneijder, Die kan er net niet bij. Het is illustratief voor datgene wat er tot nu toe gebeurt. Op het moment dat er dan een keer tempo komt, is de onzorgvuldigheid meteen weer aanwezig. En krijg je dit soort ballen, daar waar je bij de nummer 2 van de wereld of nummer 3 van de wereld inmiddels absoluut niet verwacht, gebeurt het ook. Want, ik zei het al eerder, als je niet geconcentreerd bent, niet vol op tempo speelt, dan is iedere voetballer maar gewoon doorsnee. Het oogt een beetje hulpeloos uh, zelfs in de slotfase van de eerste helft. Waar uh, de Engelsen de bal hebben via Baines. En aan de linkerkant wordt dan Johnson maar weer eens gezocht. Die speelt de bal terug naar Baines. Vooral wijzende mensen nu, terwijl weer iedereen stilstaat. Wijzende mensen naar twee spurters voorin. Jong en Welbeck. Nou, gooi hem er dan maar in. Dan hopen we dat er een van die twee erbij kan komen. Is dan blijkbaar het devies. Dan zit het hoofd van Heid. Ik ga tussen die kop de bal over de zijlijn. En dan is het rust. Jongen, jongen. Wat, wat was toch de dit deze, rust? 0-0.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 First Test Dummy 10 voor 10. We zitten in de rust uh, van Engeland-Nederlands. Nou, eigenlijk hebben we gewoon een rust van 45 minuten achter de rug, uh, Henk. Ja, het Dat is het dramatisch moet, hè? Het, is, uh, het moet voor Jack uh, en uh, het moet verschrikkelijk zijn om hier naar te moeten kijken. Jack en Bas, ja. Ja, om nou, wij zitten ook moeten te moeten kijken en uh, te luisteren. Het is heel erg. Ja, Jack, is dit een dieptepunt? Nou ja, een dieptepunt, dat weet, daar wil ik niet echt van te spreken. Want daarvoor is de ambiance gewoon te goed. Ik heb wel meer verschrikkelijke wedstrijden gezien in mijn leven. Dat is nou eenmaal... Uh, als je heel veel wedstrijden ziet... Dan uh, zitten er ook wel eens van dit soort uh, baggerwedstrijden bij. Maar daar waar Van Marwijk uh, misschien ook wel tegen beter weten in... Had gehoopt uh, om uh, bij te tanken in, uh, in, in het zelfvertrouwen. Ja, daar krijgt het uh, weer verder een knal. Want je komt op deze manier steeds verder af te staan... Van hetgene wat je beoogt, namelijk uh, gewoon... Dwingend voetballen, tempo, balroulatie, vrije mensen vinden. En misschien dat het er wel opeens weer is hoor, tijdens de DK. Maar dan is het wel weer zoiets van, ja, het is er weer, maar het is geen zekerheid. Ja, maar dat hoor je dan in een oefenwedstrijd te oefenen, lijkt mij zo, heen. Ja, maar het gebrek aan ritme, dat vreekt uh, zich ook enorm. Nigel de Jong, die, die, die, die voetbalt gewoon niet meer. Die uh, zit te vaak op de bank. Wesley Sneijder, volkomen onzichtbaar. En ook heel ongelukkig in het, uh, in het behandelen van de bal. En die, die paas van Kuyt uh, kort voor rust, die was inderdaad misschien iets, iets te snee op uh, Sneijder. Was Opscheid, misschien ja. iets te... Iets, maar... Snijder in vorm, die controleert die bal alsnog, weet je wel. En die gaat nu gewoon langzaam. En uh, Van Persie wordt gewoon weer niet aangespeeld. Die, die, ja, die gaat daar naar de eerste paal en dan komt er een bal over hem heen. Uh, hij heeft één goede bal van Robben gekregen, dat moet ik wel zeggen. Die verknalde niet zelf. Maar um, ik bedoel, als, als dit systeem wordt gehanteerd met twee controlerende middenvelders... en dat het voetbal daar een beetje weg is... dan kan je misschien toch maar beter Huntelaar daar opstellen... en Van Persie erachter zetten, want... Uh, ja, zo is het gewoon zonde van dat enorme talent... dat er maar loopt, uh, ja, een beetje heen en weer loopt en geen ballen krijgt. Wat is nu de crux waarom het niet loopt? Waarom het in deze wedstrijd niet loopt? Wat, wat, te weinig beweging, wat Jack zegt? Nee, maar er is heen. ook geen voetbal. Ik bedoel, Van der Vaart die heeft tegen Zweden op de linkshalfplaats gespeeld... waar Nigel de Jong nu officieel stond. En toen was er voetbal. Maar het hangt toch niet van één speler af? Nee, maar uh, het wel op die positie. Er komt geen uh, fatsoenlijke paas vanaf die kant. En... Uh, van Bommel die, die slaagt er ook echt niet in om, om mensen te bereiken die voor hem lopen. Ja, maar er was zo'n moment, Jack, jij zei dat, die bal had gelijk naar Robben gemoeten. Ja, dat herinner ik en, me. Dat en dat klopt. En die paard, he, Jack, dat was. Ja, dat was een die klopt. Die ja. wij, wij zagen het hier ook. En wij zeiden tegen elkaar van, speel die bal nog gelijk door. En nee. het gebeurt dan niet. Is dat dan nee. angst, gewoon niet durven of uh, niet zien? Ja, nou ja, een gebrek aan zelfvertrouwen, gebrek aan ritme, dat, wat, uh, wat Henk terecht zegt. Anderzijds is het zo, als je dus met en daar hebben we veel succes de laatste jaren. Het systeem speelt met twee controlerende middenvelders. Dan moet je ook druk naar voren zetten. En dan moet je zo snel mogelijk proberen die bal te pakken. Want daarvoor heb je twee controleurs. Nu kunnen de Engelsen die totaal ongevaarlijk zijn. en wat mij betreft geen imponerend team hebben. althans de men mensen die nu binnen de lijnen staan. Daar moet je ze aanpakken. Als je ze daar dan enige vrijheid geeft waar ze geen enkel gebruik van maken... dan kom je zelf ook niet in je spel. Dus je zal moeten proberen veel dwingender te voetballen... veel sneller de bal te moeten hebben... en de bal ook veel langer in je ploeg te houden. Mm. Nederland komt totaal niet in zijn ritme. En dan is het steeds maar die ene actie, dat ene paasje. En dat lukt dan niet. Ja. Maar er spreekt ook geen energie uit? Van Kom, we hebben er zin in, we gaan er wat van maken. Nee, nee ze, ze, moet ze moeten zondag gewoon weer voetballen, hè? Ja, zaterdag en zondag ja. natuurlijk. En er zijn grote belangen... En, en dat, dat is ook zo. En, en hoe, uh, hoe Van Marwijk er ook mee omgaat. Uh, 9 van de 11 jongens weten dat ze toch in de basis staan. Dus wat dat betreft uh, is het ook niet echt knokken voor je plek. Ja. Ik zou nu graag in de rust. En dan, dan, dan kan je wel zeggen, dan heb je hem weer. Maar als je nou eens Emmanuelsson op, op de linkshalfplek zet. Waar Nigel de Jong staat. Dan komt er in elk geval meer voetbal. Dan dat loopt, zou kunnen. loop je misschien iets meer risico. voor bommel aan de rechterkant. Ja, maar dan, dan komt er ook meer voetbal. Ja, dat kan. In ieder geval, wat ik zei, Huntelaar en Schaars gaan er dus inkomen. En naar verwachtingen van Persie en Pieters eruit. Terwijl Faber, een van de assistentbondscoaches, de instructies geeft. Ik ben wel benieuwd naar Huntelaar, want Huntelaar was gisteren op de training abnormaal goed. Ik heb zelden iemand gezien die zo geweldig aan het afronden was als hij. Dus ik ben benieuwd. Hij heeft natuurlijk een haat-liefde met het Nederlands elftal. Daar waar het gaat om spelminuten. Maar als hij meedoet... Dan scoort hij altijd. Ja, dat, dat en is zo, uh, en dat, dat is toch... Uh, ja, er zijn weinig spitsen die dat kunnen. Ja. Terwijl er nu ook Koekie Voorn uh, uh, nog uh, komt. Ik heb geen idee of nu de twee wisselspelers met Faber en Koekie hem gaan klaverjassen. <laughs> en dat Cookie zegt, we gaan schoppen spelen en het is dubbel. Maar ik heb geen idee wat er nu allemaal gebeurt. In ieder geval geeft dit tot nu toe nog de meeste reuring van alles. Nee, tot slot. Maar, en dan gaan we het afronden. Want uh, we willen nog even uh, Robert Geesink ook horen, de wielrenner. Uh, ja. Huntelaar is natuurlijk gebrand op een goede tweede helft Die heeft eerst. Zelf ook gezien. Ja, dat is hij zeker. Maar één ding is zeker. Op het moment dat van Persie fit is... staat van Persie altijd in de basis. Ja. En zal, tenzij het spelsysteem verandert... Huntelaar altijd op de bank zitten Maar uh, hij, uh, hij scoort altijd, Jack. Maar de bal is bijna niet in het penaltygebied geweest. En uh, nee. uh, hij is goed in de laatste 10 meter. Dus Klopt. de bal zal op een of andere manier daar toch moeten komen. Ja. Klopt. Oké, okay, hier laten we het even bij. Zometeen uh, meer voor uh, het uh, nos bulletin van uh, 10 uur. Nog even Robert Geesink. Die wil rennen, want die is volop in voorbereiding op het nieuwe seizoen. En dat is opvallend, want zo'n vijf maanden geleden zag zijn toekomstbeeld er heel anders uit. U weet het nog waarschijnlijk. Gezing viel tijdens zijn trainingsrit en brak zijn been. Er werd zelfs even gevreesd voor het einde van zijn carrière. Maar nu lijkt hij volledig hersteld. Ik heb er echt dagen gehad dat ik uh, echt verbaasd over wat ik alweer kon, zeg maar, in uh, uh, ja, mijn bloktraining of in, in wedstrijden omdat het gewoon nog niet zo heel lang geleden is dat je nog, uh, ja, gewoon nog niet kon lopen, zeg maar. En uh, dat, uh, dat het allemaal nog niet vanzelfsprekend was. En, uh, dus eigenlijk gaat het, uh, gaat het al wel beter dan verwacht. En als je zo nu terugkijkt op de, de periode in je leven nu, is, heb je nu het gevoel van, nou, de ellende is een beetje voorbij? Ik hoop het, hè. Ja, we kunnen natuurlijk nooit uh, in, de, in de toekomst kijken. Maar uh, ik, ben, uh, ik zit met, met plezier op de fiets en, uh, en het fietsen gaat eigenlijk, uh, eigenlijk goed. Uh, gewoon heel erg goed voor op dit moment. En... Uh, ja, ik uh, kijk naar voren en ik kijk weer naar, uh, naar doelen en naar, uh, naar koersen waar je, waar je, waar je hoopt uh, uh, voor mooie uitslagen te rijden. En, uh, en, en richting de klassiekers en richting, uh, ja, richting natuurlijk ook, uh, ook verder op de Tour. En uh, ja, dat is wel, uh, wel lekker om daarmee bezig te zijn in plaats van uh, met uh, hoe voel ik, nou, uh, voel ik nou die schroeven of voel ik nou die pin of voel ik nou uh, mijn hub of, uh, of iets dergelijks. Uh, ja, dat, uh, dat stadium uh, dat, is, dat is geweest en ik heb er nu wel vertrouwen in dat gewoon alles goed zit en... Uh, en dat is, wel, uh, dat is wel fijn, ja. ja het, het zit er nog wel in, hè? Alles zit er nog in, ja. ja en dat, uh, dus je dat komt niet door de altijd. metaaldetector? Jawel, dat gaat eigenlijk bijzonder goed. Ik had ook al uh, ik had nog een stukje in mijn pols zitten van uh, toen ik nog uh, heel jong was. En, uh, en dat ging eigenlijk ook altijd al goed. Dus, uh, maar ik, uh, ik, uh, ja, nee, ik loop er zo doorheen. Moet het er nog uit? Als, uh, als je last krijgt, dan, dan, dan kan alles eruit. Maar de, de pin zit in het bot zelf. Dus uh, dat is geen uh, hele makkelijke operatie. Omdat, uh, zomaar, het is niet zo dat je zegt van uh, even een dagje naar het ziekenhuis en de uh, volgende dag uh, kun je weer fietsen. Ik bedoel, er wordt ook van alles, uh, nogmaals, de operatie is heel erg goed gedaan. Maar ze snijden je toch deels uh, door spieren heen. En dat, moet ook laten, ja, dat duurt ook even dat het herstelt. En, uh, dus uh, dat zijn geen operaties die je zo eventjes tussen... Uh, ...tussen het voorjaar en de Tour door doet, zeg maar. Dus uh, zoals nu hoeft niks eruit. Het zit allemaal prima en ik heb geen pijn. En uh, ja, ik heb gewoon heel veel... Uh, ...of ja, in ieder geval een, hele goede, een heel goed ziekenhuis gezocht... ...die een fantastisch goede operatie gedaan hebben. Want uh, ja, dat is eigenlijk onvoorstelbaar hoe mooi het allemaal recht aan elkaar, aan elkaar zit. Je hebt het nu over, over doelen. Uh, hoe, hoe gaat je seizoen eruit zien? Uh, nou ja, ik rijd in geval uh, ja, begin rustig in Spanje met uh, kleine Spaanse koersen... Uh, Hierna Moersia, ja, uh, Catalonië en dan uh, Rond van het Baskeland uh, als voorbereiding op de klassiekers. En, uh, ik heb wel tevoren gezegd dat ik, uh, ja, ik deel de klassiekers alleen rijd als, als het ook echt goed is. Ik denk dat ik daar ook echt, uh, echt uh, mee kan doen en, uh, en uh, een mooie uitslag kan rijden. En, uh, zoals nu gaat verwacht ik dat dat lukt. Uh, ja, en daarna is natuurlijk gewoon, uh, alles op, uh, ja, via Zwitserland op de Tour. En uh, de Tour uh, is, is natuurlijk een hele belangrijke koers gewoon bij ons weer. Met Steven en Bouke. En uh, ja, dan gaan we, gaan we hopelijk... Uh, dat is gewoon weer het hoofddoel van het seizoen. Zeg maar. Dan gaan we weer voor mooie resultaten. Ja, na de, na de Tour heb je nog een WK in eigen land. Is dat ook iets waar je uh, ja, als speerpunt uh, wil inzetten? Ja, zeker. Ja, te kijken, uh, ik denk dat de Vuelta de beste voorbereiding daarop is. En als je goed uit de Vuelta komt... En uh, dat is voor uh, ronde renders meestal, uh, is dat, uh, meestal goed te doen om, uh, om dan een heel goed WK te rijden. En uh, ja, WK blijft denk ik, WK in eigen land is super speciaal. En uh, een parcours wat, uh, wat ook nog lastig is en wat, uh, wat ons, uh, ons Nederlandse renners goed zou moeten liggen. Dus ik denk dat dat, uh, dat dat echt een hele belangrijke koers gaat worden dit jaar. En het voorjaar, welke koers richt je dan met name op? Uh, ja, Amstel, Welspel en leuk zijn, zijn de, de koersen die mij het beste liggen. En uh, waar ik in het verleden heb laten zien dat ik... Uh, met de, met de beste mee kan. en uh, Ik heb er vertrouwen in dat ik dat, uh, dat, ik dat uh, ook dit jaar uh, weer kan. Als, uh, als uh, alles zo lekker blijft lopen zoals het nu loopt. Ja, want hou je nog reserve? Uh, je bedoelt uh, met, met, met, met mijn, uh, mijn blessure. Ja, ik bedoel je. Ik heb tot nu toe nog niet één dag gehad dat ik. Uh, of ja, ik denk ik één dag gehad heb dat ik mijn training niet gedaan heb. Maar dat was eigenlijk niet zozeer omdat uh, mijn been slecht was. maar omdat ik gewoon een hele drukke reisperiode achter de rug had. Maar ik heb tot nu toe nog niet één dag mijn trainingen moeten laten schieten. Uh, doordat ik last van mijn been had, of eigenlijk. dat is denk ik een heel goed teken. En uh, ook een teken dat we denk ik met onze begeleiding heel goed aanpakken. Uh, de weg naar, uh, naar, naar het volledige herstel toe, maar uh, uh, ook dat het gewoon heel erg goed gaat. Maar uh, die dag kan nog altijd komen en uh, dat, kan, uh, dat kan veel uh, roet in het eten gooien. Maar... Als het allemaal zo blijft lopen, dan, dan heb ik er gewoon vertrouwen in dat ik daar uh, in, de, in de amstel weer, uh, weer sta. Robert Geesink tegen een collega Erik van Dijk. Nog even een ruststand. Duitsland-Frankrijk na 45 minuten 0-1. Inderdaad. Zometeen de tweede helft van Engeland tegen Nederland. Graag tot zo. En langs de Op 1. Dit is Radio 1.